Volgens Amerikaanse functionarissen is bij de eerste aanvalsgolven op Libië... het luchtafweer geschut, zo goed als uitgeschakeld. Dat zou betekenen dat vliegtuigen ongehinderd boven Libië kunnen vliegen... om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen van het Libische leger. Onbemande vliegtuigjes nemen nu de precieze schade op van de luchtaanvallen. Gisteren werden er 112 kruisraketten afgevuurd op doelen in Libië. Vannacht bombardeerden Britse gevechtsvliegtuigen stellingen van Gaddafi. Vanochtend is het relatief rustig. Kolonel Gaddafi heeft woedend gereageerd op de aanvallen...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 Het weer, steeds meer zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Oké, okay, dankjewel Martijn. Martijn Nijhuis was dat. Direct meer over Libië. Eerste verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er staat één file en die staat op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Er zijn werkzaamheden tussen Breukelen en Maarse Drie kilometer. Voor het eerst sinds de aanvallen van de Amerikanen en de Britten... heeft de Libische leider Gaddafi weer van zich laten horen. Hij zei dat buitenlandse inmenging geen kans van slagen heeft... en Gaddafi zei ook dat hij klaar is voor een lange oorlog. De toespraak werd gehouden en uitgezonden via de Libische staatstelevisie... maar Gaddafi zelf was niet te zien. In beeld was dat monument te zien van een samengeknepen Amerikaans gevechtsvliegtuig. De speech werd vertaald door een Engelstalige tolk. In the real term de one who's gonna win the war is is gonna be on land, not on the air. They will have to come down and fight, and they will be defeated for sure. Ja, de oorlog wordt uiteindelijk gewonnen en gevochten op het land. Gaddafi herhaalde net als in zijn toespraak van gisteren dat hij het libische volk heeft bewapend en dat ze zullen vechten. We opened all depots, the all got weapons. Now all the people of Libya have been distributed with all sorts of weapons, ready to go and fight you. Liby's leider vindt dat het Westen zich met een binnenlandse aangelegenheid bemoeit. Gaddafi noemt de militaire inval van de coalitietroepen niet gerechtvaardigd. You are just burbers. This is a peaceful people. They never left beyond the border. Nobody's attacks you. There is no justification for this new code war against Islam. Islam. Barbaren zijn jullie, we zijn een vreedzaam volk en er is geen enkele rechtvaardigheid om ons aan te vallen. Wij zijn een vreedzaam islamitisch volk. We gaan verder praten met Ajan van der Horst, de correspondent in uh, Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië heeft het voortouw genomen. Aya, gisteren vuurden de Britten kruisraketten uh, af. Vannacht zouden ze ook acties hebben uitgevoerd. Uh, wat weet je ervan? Ja, de voornaamste bijdrage bestond uit tornado-gevechtsvliegtuigen die vooralsnog opereren vanuit Oost-Engeland. Ze stegen gisteren op om precisiebombardementen uit te voeren in Libië. En die zijn ook de afgelopen nacht weer teruggekeerd. Ook zoals Jel zei, werden er kruisraketten afgevuurd vanaf een onderzeeër. En verder hebben de Britten verkenningsvliegtuigen en tankvliegtuigen die actief zijn. Plus, uh, uh, ja, de gevechtsvliegtuigen krijgen ondersteuning van Britse oorlogsschepen... die voor de Libische kust liggen. Uh, anders dan de Amerikanen zijn de Britten heel erg sumier in hun informatie. Dus geen grote persconferenties zoals we die gisteren zagen in het Pentagon. Uh, dus we weten niet precies hoeveel vliegtuigen... en hoeveel bombardementen zijn uitgevoerd. En weten we ook niet hoe het, de missie verder zal verlopen? Dus of ze vandaag op volle kracht verder zullen gaan? De Britten zijn erg voorzichtig als het gaat om, over het verloop van de missie. Ze vinden het in dit stadium nog veel te vroeg om daarover te speculeren. Vanochtend hoorden we de Britse minister van Financiën, George Osborne... Ja, ...is een grote voorstander van militair ingrijpen geweest. Ja, en er werd eh, doorgevraagd over eh, de VN-resolutie. Hoe, hoe moeten we dit uitleggen? Wat als dit heel lang gaat duren? Wat als er een padstelling ontstaat? Gaan de Britten dan grondtoepen grondtroepen inzetten bijvoorbeeld. Nou, hij zei dat de nadruk vooral nog lag op aanvallen vanuit de lucht. Hij herhaalde ook wat er expliciet in die VN-resolutie staat. Er komt geen bezettingsmacht. Maar ja, de inzet van grondtroepen is niet per se... Hetzelfde als een bezettingsmacht. Hij sloot het dan ook niet helemaal uit. Nee. En, uh, wat daar hebben we de afgelopen dagen ook al over gehoord. Het ligt natuurlijk altijd gevoelig helemaal na het vorige. Uh, namelijk na het ingrijpen in Irak met uh, de vorige premier Tony Blair. Hoe is dat nu? Is er steun voor deze operatie in Groot-Brittannië? Ja, het, het, het, het ligt inderdaad gevoelig. Want het is inderdaad de derde oorlog alweer in negen jaar tijd. Weer eentje in het Midden-Oosten. Op dit moment weet de regering zich nog... Breed gesteund. In het Lagerhuis is er nauwelijks uh, politiek verzet. Alle partijen zijn voor. Alle media hebben zich ook achter de regering uh, geschaard. En afgaand op de opiniepeilingen is er ook uh, uh, brede steun onder de Britse bevolking. 57% voor, 21% tegen. En dat verklaart misschien ook wel waarom de Britse regering zo voorzichtig is op dit moment. En ze liever niet wil praten over het verloop van de operatie. Want ze willen elke vergelijking met Irak uit de weg gaan. Ja, nu is er nog brede steun voor de missie. Maar ja, de inzet van grondtroepen... Zou dat wel eens kunnen veranderen? Oké, okay, dankjewel, Ayan van der Horst. staat vanuit Londen. Praten we nog even door hier in de studio met Peter Tevelde... de defensiedeskundige van de NOS. Uh, Peter, ja, bombardementen door die Britse tornado's uh, vannacht, uh, 112 kruisraketten. Wat willen ze uitschakelen? Wat is het doel? Ja, het belangrijkste doel uh, uh, uh, heeft te maken met het vliegverbod. Uh, er moeten zometeen ongestoord uh, uh, vliegtuigen van de coalitie over Libië kunnen vliegen. Dus dat uh, wat uh, dat, dat uh, onverzoren uh, in de weg staat, dat moet nu uh, weggehaald worden. Dus dan heb je het over luchtafweer, je hebt het over uh, vliegvelden, militaire vliegvelden. Um, en dat soort doelen, uh, radarstations, communicatie, allemaal dat soort doelen, die worden als eerste nu uh, uitgeschakeld. Maar het lijkt me, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, het lijkt alsof het meevalt, alsof het beperkte aanvallen zijn. Het is nog niet grootschalig, nee, dat klopt. Uh, je moet niet vergeten, dit is ook niet een enorm lang voorbereide actie geweest, dus het is echt een eerste stap. Kijk, de Amerikanen spreken nu ook hè, over een, uh, een multi-phase Operation. Dit is alleen nog maar de eerste uh, fase. Ze Zij zijn nu bezig om te kijken wat, heeft, uh, wat is er nu aan schade. Uh, ze hebben het al over uh, uh, dat, dat er een flinke uh, klap is toegebracht... aan het luchtafweer van uh, de Libiërs. Maar dat zijn ze nu aan het inventariseren. Nou ja, daarna zullen ongetwijfeld weer nieuwe bombardementen komen... om uh, ook al die andere uh, doelen uh, uit te schakelen. Ja. Dus er komt heus wel meer. Oké, okay, een signaal. Maar wanneer komt er meer? Is dat dan vandaag? of moeten ze dat, inderdaad... zou heel goed, oh, ja, dat zou heel goed vandaag uh, kunnen zijn, zeker. Want de NAVO komt ook nog bij elkaar... Hè, om, die komt dan bij elkaar om afspraken te maken over hoe ze het doen. Uh, dat klopt, de NAVO komt nog bij elkaar. Het is dus niet helemaal duidelijk wat de NAVO nou precies wil gaan bespreken vandaag. Kijk, er zijn een paar uh, dingen. Eén, je ziet heel erg de Amerikaanse hand in deze hele operatie. Het zijn echte. Uh, de Amerikanen die het doen. Zoals ze het in het verleden ook met Irak hebben gedaan. Hè? Vanuit zee, uh, vanuit schepen, uh, bombardementen uitvoeren. Dat is één. Uh, daarnaast natuurlijk, de Britten zijn, doen mee, de Fransen doen mee. Maar het is echt een Amerikaanse show op dit moment. Hoewel de Amerikanen natuurlijk wel enigszins op de achtergrond uh, uh, blijven. Ze hebben eigenlijk liever dat een ander land zometeen de leiding overneemt. Daar zal... Binnen de NAVO ook wel over gesproken gaan worden. Wie gaat zometeen de leiding uh, uitzetten daar? Ja, het is niet de meest belangrijke vraag, maar wel een verwarrende. Want hoe heet deze operatie nou? Ja, Odyssee. Uh, wat was het ook weer? Dat, zei, dat zeiden de Amerikanen. Ja, dat zeggen de Amerikanen en de Britten. hebben land... weer een andere naam. De Fransen hebben ook weer een naam. Uh, maar dat dus geeft wel een, een beetje aan dat het dat nog niet allemaal duidelijk is. De, kijk, de Fransen zijn gisteren begonnen en zijn eigenlijk in hun eentje uh, daar uh, Libië in gegaan, uh, terwijl er in Parijs nog gesproken werd. Het was een beetje vroeg. Uh, dus iedereen doet nu nog maar wat. Maar wat je wel uh, ziet is dat echt dat, dat Amerikanen deze leiding wel hebben, hoor, nu. Oké, okay, en vanaf vandaag komt er waarschijnlijk na afloop van die NAVO-vergadering misschien nog meer structuur in. Dankjewel voor dit moment. Peter Tervelde was dat. Goed, we houden u op de hoogte. Om te beginnen elk uur, dat is over een uur, dan is het twaalf uur, weer met een Radio 1 journaal. Maar als nieuws is, dan schuiven we ook gewoon aan bij de lopende programmeringen. En zo dadelijk kunt u hier gewoon luisteren hier op Radio 1 naar OVT. Zomerhuis met zwembad. De nieuwe Herman Koch. Het boek van de boekenweek. Zomerhuis met zwembad. In alle boekwinkels en als e-boek.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 Waaraan moet een goede familieroman voldoen? Susanna Jansen Janssen van het pauperparadijs en leven in een stoel van Astas ogen kennen het geheim. Misschien wel de beste vocalist van de wereld. Zanger Koert Elling komt naar Kunststof TV. En acteur Mark Rietman bijt zich vast in de drie stuivers opera. Vanavond in of TV om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Zo bijna klaar. Mooi Henk. Oké okay, Paul, ben jij een koeriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog.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 Nou, welkom bij het Tweede Uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het eerste deel van het aangrijpende verhaal van de Oekraïense Nina Kalpeta. Die de grote hongersnood in de jaren dertig al meemaakt. Ja, maar nu eerst, naar aanleiding van de tsunami in Japan, gaan we het hebben over de enige tsunami die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. Deze ramp verwoestte in 1908. Grote delen van Calabrië in Zuid-Italië en ook een deel van de noordkust van Sicilië. Aan het telefoon hebben wij nu Angelo van Schaik, verslaggever in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat gebeurde er precies in dat jaartal 1908? Hoe, hoe erg was het? Nou, ik kan wel zeggen dat het heel erg was. Um, op 28, 28 december 1908, um, vlak voor de kust van Sicilië. Een uh, aardbeving van 7,2 op de schaal van Richter. Alhoewel. ...er toen nog niet zo goed gemeten werd. Dus dat was nog een beetje onduidelijk of het echt 7,2 was. Eh, en dat veroorzaakte eh, behalve een behoorlijke aardschok ...ook eh, een, een, een tsunami eh, dicht bij de kust... ...waardoor er eh, 120.000 mensen omgekomen zijn. Dat is ongeveer de schatting, want het, de, het precieze aanval is nooit bekend geworden. Ja, er zijn natuurlijk geen filmbeelden van die tijd, maar wel foto's. Ik heb begrepen dat op Sicilië Messina die stad bijna heel verwoest is toen. Kan je, ja. kan je net het beeld van toen een beetje schetsen wat uit die foto's naar voren komt? Nou, als je de foto's kijkt van voor de aardbeving, dat zijn er ook niet zo heel erg veel... dan valt je vooral op een, een enorm gebouw langs, langs de, zeg maar, de kust, langs de, de, de boulevard. Dat heet het Palazzata. En nou, als je nu naar Messina gaat, de oversteek neemt vanaf de boot... vanaf uh, Calabrië naar, naar Sicilië, dan, dan zie je dat niet meer. Dat is uh, compleet weg. Uh, de hele stad Messina is eigenlijk uh, compleet verwoest. Uit uh, de periode voor, 1908, staat alleen nog uh, een kerk overeind. Uh, een kerktoren. En nog twee kerkjes wat hoger gelegen in, uh, op de bergen daar. Uh, maar voor de rest is eigenlijk niets meer over van de hele stad. En als je de foto's kijkt van net na... Uh, net na de, de, de AIB... dan kan je dat ook wel uh, begrijpen. Want er staan eigenlijk nauwelijks nog, en nog gebouwen uh, overeind. Ja. En, en hoe is het in 1908 met de, met de wederopbouw gegaan? Nou, dat ging vooral heel erg langzaam. Um, sowieso de, de, de hulp kwam heel laat op gang. Althans, van de Italianen. Er waren toevallig een uh, Russisch schip... en een uh, Engels schip in de buurt. Die hebben we de eerste, eerste hulp verleend, zeg maar... Uh, en vervolgens duurde het bijna een week voordat de Italianen kwamen, vanuit Rome en vanuit Napels. En de wederopbouw heeft eigenlijk tot 1940, 1945 geduurd, uh, tot uh, in de fascistische tijd. De mensen die in de barakken zaten, die net na de aardbeving werden, werden opgezet, die zijn pas in 1940 daar gegaan. Diezelfde barakken staan er overigens nog steeds. Die zijn uh, na de bombardementen op Messina in de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebruikt of na de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebruikt. En er wonen dus nog steeds mensen in de barakken... die in 1908 of 1909 zijn gebouwd. Um, de reden voor, het, voor de langzame wederopbouw is geldgebrek... en toch ook al uh, speculatie, infiltratie van, van ja, maffia... Uh, al in die tijd zelfs. Uh, dus dat zijn de hoofdredenen waarom het allemaal heel lang, lang uh, langzaam is verlopen. Ja, en uh, deze ramp is dat enigszins te vergelijken met... Japan nu, ik denk het eigenlijk wel, hè? zo te horen. Ja, uh, het heeft de, de, de samenleving op dat moment compleet ontwricht in dat gebied. 120.000 doden. Uh, met China voor twee derde deel haar bevolking kwijtgeraakt. Uh, dat is nog veel, van een veel grotere omvang dan wat er zich nu in Japan zeg maar, afspeelt op dat gebied. Uh, het grote verschil is natuurlijk dat er geen communicatie, uh, communicatie was zoals dat we dat nu kennen... Uh, nu hebben we de tsunami bijna live op tv uh, gezien. Uh, en toen uh, ja, moeten we het hebben van, van telegraafberichten van mensen van de marine die uh, naar Rome uh, schrijven van Goh, er is hier toch wel wat aan de hand. Uh, dus dat is het grote verschil. Maar de, de impact op de samenleving en de impact op, op uh, zeg maar de geologische het toestand van het gebied... ja, die zijn denk ik wel vergelijkbaar. Ja, Helemaal tot slot, uh, wat nu in Japan gebeurt... Uh, brengt dat die herinneringen aan 1908... in Sicilië ook weer tot leven? Nou, je, je leest er wel over, ja. Er wordt wel gezegd van... Goh, uh, dat was trouwens in 2004 was dat sterker... tijdens de, de tsunami in Thailand... En, uh, en Sri Lanka en Ethiopië, zeg maar. Um, maar nu ook weer... wordt die vergelijking wel gelegd. Het is wel iets wat uh, in Sicilië... Uh, en in Messina nog steeds erg sterk gevoeld wordt. Er, eh, je kan je voorstellen dat 80.000 mensen in één stad dood. Er is altijd wel iemand in de omgeving... en ik kom daar regelmatig, want ik heb een vriendin, mijn vriendin komt daar vandaan... Eh, dat, dat, dat die verhalen wel naar boven komen. Eh, mensen die daarover vertellen. Opa's en oma's die eh, aan hun kinderen hebben verteld... en die hebben nu weer aan, aan, aan, aan bekenden vertellen... over wat er is gebeurd in die tijd. Dus het wordt nog steeds wel sterk gevoeld, ja. Goed. Angelo Verschijk, hartelijk dank voor deze eh, toelichting... over de tsunami dus van 1980. We kregen van de luisteraar nog een mail dat er toch ook in de 18e eeuw een uh, aardbeving in Lissabon was geweest. Maar ja, 1755 ja. uh, precies te zijn. Daar heeft Voltaire nog uh, enorme lappen teksten aan Pieter Steins kan het ongetwijfeld doen. Nou, de, uh, niet zo'n enorme lappen teksten. Een heel klein mooi boekje, Candide. Ja, namelijk, maar, ja. maar, maar, maar was, mag, was dat een ja? tsunami of niet? Dat is uh, voor zover <laughs> ik het kan beoordelen, maar dat zou ik graag andere kundigen overlaten, is het niet het geval. Er was geen tsunami. Uh, goed, de boekenweek dan nu. Die staat dit jaar. Uh, in het teken van levensverhalen, biografieën en autobiografieën, uh, Maar met een beetje goede wil zou je ook kunnen zeggen... dat uh, Pieter Stijns, uh, chef boek NRC... een boek heeft gewijd aan een derde categorie levensverhaal. Hij heeft namelijk de vraag gesteld of beroemde literaire personages... als Macbeth, Faust, Willem Tell en Dracula ook een heus levensverhaal hebben. En of je hun sporen vandaag nog kan terugvinden... in de gebieden waar ze hebben rondgewandeld. En zodoende zijn het ook een soort reisverhalen geworden. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Uh, was het, was het eigenlijk makkelijk om die, die personages terug te vinden in de werkelijke geschiedenis? Uh, nou, het was, het, het, je gaat natuurlijk van tevoren al een klein beetje kijken van waar je misschien wel iets zou kunnen vinden. Dus je zoekt in ieder geval al, daar heb ik op geselecteerd, naar personages uit de literatuur, uit de film, en waar dan ook van waarvan je weet, hey, die hebben een echte uh, figuur aan de basis staan. Dus om de titel van het boek te nemen, Macbeth, kent iedereen uit Shakespeare. Maar ik wist toevallig wel dat er ook een 1e eeuwse Schotse koning was... die uh, echt geleefd had. Die niet zo slecht misschien was als, uh, als Shakespeare hem doet voorkomen. Mm -hmm. En dan begint eigenlijk je, je tocht om dat te gaan ontdekken... wat er dan nog van die figuur over is. Ja, ja, maar hoe doe, je, hoe doe je dat dan? Wat doe je dan als eerste? Um, nou, je boekt een reis. Ja. <laughs> dat is het eerste. En je Ik gaat een NEC boeken reis niet meer, uh, ja. Nou ja, goed. Uh, uh. Op kosten van, oh, ja, uh, ja. Uh, van diverse ja. geldgevers. <laughs> um, en je gaat naar de plaatsen waar, die je terugvindt. zowel in, in het originele bronmateriaal. in het geval van Macbeth was dat bijvoorbeeld een chroniek. waarin dat verleven van Macbeth wordt verslagen. En dan ga je echt zoeken. Je gaat kijken, van, uh, zijn de plaatsen die genoemd worden, zijn die er nog? Zijn die misschien van naam veranderd? Uh, en dan ga je kijken, nou, ik was bijvoorbeeld in een plaatsje voor Macbeth, Dingwall. Wat een, uh, mm -hmm. een klein plaatsje in Noord-Schotland is. Uh, en dan uh, ga je inderdaad naar het museum, naar de lokale historici. En die vertellen je dan, ja, uh, wij hebben eigenlijk heel weinig nog over, maar... Uh, van het oude kasteel van de vrouw van Macbeth, hè, de beroemde Lady Macbeth, die in het echt Gruok heette. Mm -hmm. Daar hebben we nog uh, een, een torentje van staan. En nou ben ik naar dat torentje geleid, daar dus zijn we heen gegaan, stromende regen. Dan zie je dat torentje, nou dat was een soort, ja, het heette dan een Ducot, eigenlijk een soort duiventil. Uh, um, en. Toen dacht ik, ja, dat is toch raar, want het ziet er niet echt uit als een 11e eeuws kasteel. En dat bleek dan later, en dat is dan weer wat je aanvult met onderzoek op internet of waar dan ook. Dan blijkt later dat dat bestaat uit stenen die uit het originele kasteel komen. Dus dan heb je de stenen gevonden. En na nou, even doorreizen kom je dan uiteindelijk uit bij uh, het oude woud... waar Macbeth uh, uh, door, uiteindelijk door verslagen is. Want Macbeth zou vallen in, bij de belegering van zijn kasteel als Burnham Woods naar het kasteel toe zou komen. Dat kon natuurlijk nooit, dacht Macbeth. Ja. Maar met een flinke camouflage truc lukte dat toch. En dat deden ze met de takken van de eiken in Burnham Wood. Liepen ze naar het kasteel en versloegen ze Macbeth. En uh, die eiken, die zijn nog steeds terug te vinden. Er zijn daar duizend jaar oude eiken in, uh, bij Burnham in midden-Schotland. Ja. Dus, uh, ja, als je nou die, die, al die figuren onderrafelt, hè, en het zijn er nogal wat. Sint-Brandaan, Roeland uh, van het Roelandslied, in johanna uh, Robin Hood, Willem Tell, uh, Dracula, Tell Uilenspiegel. Ik, ik doe maar gewoon een, een greep ja. uit, uit de hoeveelheid. Ja. Allemaal figuren waar wij op de lagere school, middelbare school, van allerlei, over, van allerlei overgeleerd hebben... dat waren mensen die konden iets meer dan gewone stervelingen. En dan kom jij met een boek om even uit te leggen dat ze echt bestaan hebben. Is dat nog niet een beetje onaardig van je? <laughs> wat wilde je met dit boek? Nou, wat wilde ik met dit boek? Nou, ik wilde eigenlijk vooral uh, de mensen een soort... Ja, wat je zou kunnen noemen, een historische sensatie geven. Dan de mm -hmm. meest letterlijke zin van het woord. Namelijk uh, wakker schudden en zeggen van... ja. Tuurlijk, wij, kennen, wij weten van Don Juan, de grote vrouwenverzamelaar. Je kan hem eigenlijk bijna nooit meer een veroveraar noemen, maar een vrouwenverzamelaar. Uh, en dat, die heeft die naam dat dus is een opera van Mozart, die geweldig is. En daar vandaan komen allerlei boeken die erop geïnspireerd zijn. In ons land bijvoorbeeld uh, Anna Enquist. Maar nu wil ik eens weten, en nu wil ik aan de lezer laten zien... wie dan die echte Don Juan was. En dan blijkt dat dat een valkenier aan het hof van uh, uh, Alfonso de elfde was ja. in Spanje. En dat hij, dus, uh, ja, dat, hij, dat hij echt geleefd heeft dat het een normale man was. En dat hij een reputatie heeft gekregen kennelijk als een vrouwenveroveraar. Die dan vervolgens wordt aangedikt door de eerste figuur... die een toneelstuk aan hem wijst. Ja, maar, maar, maar kan dat niet <coughs> ook een beetje jammer zijn? Als je laat zien dat zo iemand ook maar een gewone man was. Dat ontmythologiseren. Ja, is dat, niet nou, zo je, dat het... maar je ontmythologiseert... maar dat is, het, dat is ook de bedoeling van dit boek. Van Je gaat aan de ene kant... Ga, eh, historiseer je het. Hè? Ga, je, ga je kijken hoe stond die man of vrouw in de geschiedenis. En aan de andere kant laat ik in het boek ook heel duidelijk zien... hoe die mythe ontstond, hè, wanneer die ongeveer naar voren kwam en waar die mythe uiteindelijk weer toe heeft geleid. Dus uh, ik doe het allebei. Ik, ik ga zowel terug naar de geschiedenis... als daarna volg ik eigenlijk... dus het is een soort bijna slingerbeweging. Ah. Ik ga eerst terug in de geschiedenis... en daarna kom ik weer langzaam bij het heden uit... om te laten zien van, nou ah, ja, kijk, die uh, Don Giovanni... die zie je hier en hier en hier en hier terug. En, en dat zijn, er ze... nou, zijn er nou bij die gewoon niet bestaan hebben? Paus in Johanna bijvoorbeeld. Nou, dus die heeft het... geloof ik echt niet bestaan. Nou, dat, je kunt, van sommigen kun je uiteindelijk... en dat heb ik uiteindelijk ook moeten, uh, onder ogen moeten te zien, kun je uiteindelijk heel moeilijk aantonen dat ze daar echt hebben geleefd. Pausin Johanna, de enige vrouwelijke paus die er is geweest in de 9e eeuw. Daar zijn, is een redelijk groot aantal bronnen van. Uh, nou zijn dat bronnen die allemaal van twee of drie eeuwen later zijn, dus ja, hoe betrouwbaar is dat? Um, maar inderdaad, als je dan bent naar Rome gegaan... ...ze beviel van een kind... ...ze had, ze had ja. iets met een een of andere geestelijke... ...ze beviel van een kind tijdens een grote processie... ...van de Sint-Pieter naar de Sint-Jan... ...in een straatje op een bepaalde hoek... ...ik ben naar die hoek van die straat gegaan... ...daar staat er inderdaad een soort... Ja, een, een, een, een, ...het heet een edicola, een, een, een klein huisje... Uh, ...en daar staat nu een Maria-beeld in... ...en vroeger, in vroeger tijden werd... Uh, ...meldende bronnen stond daar een beeldje van een... Pausin met een kind. En dat, dat was zeg ja, maar, helaas is dat beeldje dan natuurlijk niet meer te vinden of ja. uh, door boze katholieken uh, ook kapot gesmeten. Ja, maar maar als het, zelfs als het er wel zou staan, dan kan zo'n locatie ook gewoon bevestiging van een mythe zijn. Net zoals in de bossen ja. van Nottingham uh, voor de toeristen graag de mythe van Robin Hood bevestigen. Ja, ja, dat is waar. In de bossen van Nottingham, die heb ik uh, Sherwood Forest. Inderdaad, ja. daar heb ik ook de major ook gezien. Uh, de gigantische eik die is echt enorm waaronder Robin Hood en zijn mannen zouden hebben geschuild. Maar het is wel grappig, je kunt ook zien... dat soms eh, geeft de moderne wetenschap... ook weer een extra zetje aan de bevestiging van de, van de werkelijkheid. Want bij Robin Hood, om maar even daarop over te gaan... Eh, iedereen dacht altijd, dat is een soort volksverhaal. Hè, een verhaal wat, wat eindeloos in alle landen komt het voor. Hè. In, in, in Nederland heb je Jan de Licht. Het zijn allemaal van die vrij, vrijbuiters. En in Engeland had je dan Robin Hood. Nou, een sprookje of, of wat dan ook. Maar als je dan kijkt, uh, uh, en je, je komt er in Shorewood, dan blijkt uh, uit de bronnen... en die zijn vrij recent naar boven gekomen, echt 2010 hebben we het dan over... Mm -hmm. dat er weliswaar een eeuw later, maar wel degelijk iemand heeft bestaan... die Hood heette en die precies zo'n soort biografie had als, uh, als Robin Hood. Ja, ja. Dus ook soms kun je door uh, te zoeken en te reizen... kun je ook wel degelijk een bevestiging krijgen van het echte geschiedkundige... van die, uh, uh, van die figuren. Ja. Ja, maar, nou, nog, nog, nog, één, eh, nog één persoon die we nog niet eh, gehad hebben. Eh, Faust. Dat is jouw... Eh, je schrijft zelf je levenslange fascinatie geweest. Ja, ja. Faust als oorzaak van dit boek? Is, ja. Is dat nou, ik heb, ik heb vorig jaar heb ik een uh, boek gepubliceerd. Dat heette De Duivelskunstenaar. En dat ging heel erg in op de figuur Faust. En de reden daarvoor was... Uh, hij is zo'n soort figuur. Dus ook iemand die als... Ja, werkelijkheid. Hij is echt geleefd. Dat is daar is geen kwestie over. Mm -hmm. Er is een faust geweest, uh, die is onder mysterieuze omstandigheden doodgegaan. En vervolgens is hij een mythe geworden en is hij in de literatuur terechtgekomen. Um, ik, dat was de allermooiste figuur... van al deze figuren die, uh, die ik heb gevonden. Ik heb er in dit boek 16 opgenomen. En er zitten hele spectaculaire bij. en die zijn me, Ze zijn me in zekere zin allemaal even lief. Maar met Faust is het allemaal begonnen. Omdat ik uh, ja, daar... en dat is een heel lang verhaal... dat ik hier niet zal vertellen... maar inderdaad al heel vroeg op hele jonge leeftijd doorgeraakt werd. En je zou dus kunnen zeggen dat dit boek waarin ik op zoek ga... naar de, de, de werkelijke figuren achter al die grote namen... Ja, dat dat voortkomt uit mijn eh, vroegere fascinatie en nog steeds wel Als je nou die, die, die figuren neemt, het is altijd even gevaarlijk... maar Robin Hood is een Engelse mythe. Het staat voor ja. dapperheid en ga zo maar door. Eerlijk, voorbeeldig. We hebben Don Guan dat lijkt mij met Spanje te maken hebben. Met ja, uh, marxisme. Uh, juist. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld Willem Tell, het zaaiste land ter wereld. Toch, toch ook een, een degelijke held. Ja. Zeggen die figuren iets over. Worden, worden ze als waarde door een land toegeëigend? Is dat wat je kunt, kunt, kunt, kunt concluderen uit je boek? Dat elk land zijn eigen of elke streek die heel toe-eigend... en die iets mooi zou maken? Nou, dat zou heel mooi zijn, maar het is niet zo, helaas, ja. voor, voor deze theorie. Um, nou, je ziet, je ziet, het mooie is eigenlijk van deze figuren... en dat is ook de reden dat de ondertitel van dit boek eigenlijk zo'n beetje... Is, daar staat het woord Europa in. Het mooie van deze figuren is dat ze juist in alle landen... en streken van Europa bekend zijn. Dat ze dus echt heel erg uh, uh, ja, over heel Europa heen... Gaan. En zo'n Willem Tell is een heel goed voorbeeld van iemand... die was een Zwitserse vrijheidsheld. Maar degene die hem beroemd heeft gemaakt, uh, vele jaren na zijn dood... is een Duitse toneelschrijver, Friedrich Schiller. Een boek Goh. voor Europeanen, dus ja. uitgekomen bij Nieuw-Amsterdam. Pieter Steins, hartelijk dank voor je komst. Uh, en het is nu weer tijd voor nieuws. En dat wordt gelezen door Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft woedend gereageerd op de aanvallen van de coalitietroepen op Libië van gisteravond en vannacht. Hij zei op de Staatstv dat Libië zich voorbereidt op een langdurige oorlog. Alle Libiërs zouden klaarstaan om aan de strijd deel te nemen. Volgens Amerikaanse functionaris is bij de eerste aanvalsrol op Libië het luchtafweergeschut zo goed als uitgeschakeld. Het zou betekenen dat vliegtuigen ongehinderd boven Libië kunnen vliegen om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen van het Libische leger. In Japan zijn nog twee overlevenden gevonden... negen dagen na de aardbeving en het tsunami. Het zijn een oma van 80 en haar kleinzoon van 16. Ze werden gevonden in de resten van hun huis in de stad Ishimaki. De twee zaten opgesloten in de keuken... en hebben zich in leven gehouden met yoghurt en andere dingen uit de koelkast. En technici bij de kerncentrale Fukushima in Japan... hebben vooruitgang geboekt bij het herstellen van de koeling van de reactoren. Eerder dachten ze nog dat ze radioactief stoom zouden moeten laten ontsnappen. Maar dat hoeft niet meer. Dat de druk in de meest kritieke reactor met plutonium is gestabiliseerd. Dat gebeurde nadat de brandweer er 13 uur lang honderden tonnen water op had gespoten. En dat weer de hoofdpunten. Oké, okay, Martijn, hij zal dat met het nieuws. En wij gaan weer door met OVT, het geschiedenisprogramma van de VPR En het nu tijd is voor het spoor terug met het eerste deel van het levensverhaal van Nina Kalpeta. Toen Jozef Stalin in 1928 in de Sovjet-Unie aan de macht kwam, zei hij... we lopen 50 jaar achter op de ontwikkelde landen. Om dit in te halen voerde hij drastische industrialisatie door... die gefinancierd werd met de opbrengsten van gedwongen nationalisering... en collectivisering van de landbouw. Voedsel is een wapen, proclameerde Maxime... Litvinov, de minister van Buitenlandse Zaken van de toenmalige Sovjet-Unie in 1932. En in datzelfde jaar nog brak de grote hongersnood uit in de Oekraïne. Het is een van de meest verzwegen rampen van de 20ste eeuw met miljoenen doden. Nina Kalpeta werd in 1926 geboren als boerendochter in die Oekraïne. Wat toen de graanschuur van de Sovjet-Unie was. Haar jeugdjaren zijn getekend door de rampzalige gevolgen van Stalins beleid. Luister naar het eerste deel van haar verhaal, samengesteld door Aida Grovenstein. Ik ben geboren in Oekraïne in het mooiste klein stadje in de omgeving. Er waren vijf kerken met gouden koepels en uh, prachtige ravijnen en uh, prachtige kruipbossen. Het was schitterend. Ljubets, die ligt het noordelijkste gedeelte van Oekraïne aan de grens van uh, Wit-Rusland. Dus deze kant van de oever van Dnieper is de Oekraïne en de andere oever is al Wit-Rusland. In die tijd, van mijn vaders tijd, er was er in Ljubitsj geen één fabriek. Dus dat was alleen maar agrarisch. Aarde was zo rijk, dus groente en rijk met fruit. Want Oekraïne is een gewoon een groene land. Mijn vader die was een boer, dus die had koeien, varkens en paarden. En mijn vader had land voor aardappelen en voor rogen. En, uh, we waren met uh, twee broers en een zusje, nou, en ik was nakomeling. Dus die, die, als de jongens, die dat allemaal. Dus we hadden geen personeel nodig, allemaal uh, deden het zelf. Toen het communisme kwam in jaren twintig, toen hebben ze bedacht een collectivisatie. Alle zelfstandige boeren door heel Rusland, Oekraïne was ook Rusland, die moesten alles afgeven en in kogos gaan werken. Maar mijn vader wou niet, want hij zegt ik ben eigen baas, ik heb mijn eigen land, ik heb mijn eigen paard, ik heb mijn eigen koeien, varkens... Dus hij zegt, ik ga niet naar Kolgoos. Ik, ik begin dit dan. En zo dachten een heleboel. Winkels werden oneigend. Alles wat van mensen was, werd oneigend. Volgens Stalin ging de collectivisatie van de boerenbedrijven, de Kolgozen, niet snel genoeg. Wervingscampagnes werden gestart en boeren die zich verzetten werden uitgemaakt voor koelakken, herenboeren. Stalin wilde de koelakken als klasse uitroeien. Mm. Dat was in die tijd al de неделушку werden verheerlijkt. Kameraad, sluit je aan bij de kolgos. Verwijder de kulakken, de gezworen vijanden van de collectivisatie. Laten we de kulakken verslaan. In 1931 stuurde Stalin het Rode Leger om de boeren te dwingen naar de kolgozen te gaan. Russische soldaten vernietigden de oogst en namen vee mee van zelfstandige boeren. Tegenstanders... Werden vermoord. Die kwamen Russen huis aan huis. Het was niet één, niet twee. Maar... En zo hebben ze alle dorpen nagelopen. Alles wat te eten was, hebben ze meegenomen. Maar het ergste, dat die Russen kwamen, schudden. Die, die huis werd geschud. Kelder, zolder, tuin, alles namen ze mee. Wat, wat te eten was, want die mensen, die moesten naar Kolhos gaan. Dus was geen eten, was geen geld. Zoveel weggehaald nog, dat ze mensen hadden nog ineens iets om in de grond te zetten. Dus ze dus hadden niets in het volgende seizoen te oogsten. Die boeren die, die hebben gewoon soms een zakje rogen ergens in de tuin begraven. Daar werden ze met, met ijzeren staf een hele tuin doorgeprikt. En dan gingen ze dat uitgraven nog, nou ja, alle gran hebben ze weggehaald. Alles wat eten was, hebben ze gewoon afgepakt. Zodat de boer die moest in de kolgos gaan of doodgaan. In 1933, dat was het allerergste. Iedereen sprak over dat Oekraïne sterft uit... Dat was zo erg. Daar en daar begrafenissen. Eigenlijk ieder huis die had een dooien. Mijn vriendinnetje, Maria Musitske, haar ouders... Die waren heel gelovig. En ze wouden niet in de kolgoos gaan vanwege de geloof. Ze hebben eten in de tuin begraven. Toen dachten ze, nou, als wij maar overwinteren met zomer lukt het weer... Maar die Russen kwamen zoeken. Alles wat eenbaar was, hebben ze dan meegenomen. Toen dus zij vertelt, ik zag zo die broertje doodgaan. En toen ging mijn moeder dood. Toen ging mijn vader dood. Ik bleef alleen over. Terwijl Nina Kalpeta en haar familie... en miljoenen andere Oekraïners verhongerden werden tonnen voedsel naar de steden in de Sovjet-Unie getransporteerd. En in het buitenland verkocht. De honger dreef mensen tot wanhoopsdaden. Met zelfs kannibalisme tot gevolg. In Lubits was niet zoveel kannibalisme. Ik heb weinig gezien. Alleen mijn buurman die was de schoenmaker. Dus hij ging niet naar de kolkhoos. Want daar hadden ze geen schoenmaker nodig. Nou, En dan was geen werk voor de schoenmaker. Mensen hadden ook geen geld voor de schoenmaker. Dus... Die is natuurlijk gek geworden van de honger. En de jongen die kwam uit Wit-Rusland ook eten zoeken in Lubits. En hij heeft bij hem gevraagd, hebben je voor mij wat te eten? Toen zei hij, ja hoor, kom maar binnen, ik heb wat eten. Dus die jongen die kwam bij hem dan uh, voor eten vragen. En uh, vragen of hij mocht dan slapen. Dat vond hij dan best. Dus ga maar slapen, dan maak ik wel eten in die tijd. Dus de jongen ging liggen, meteen slapen. En die buurman die heeft hem in waanzin doodgemaakt. En uh, vlees van hem gegeten. Hij was natuurlijk waanzinnig geworden. Van honger. Hij is ook overleden. Mijn oudste broer die zag al wat zou gebeuren. Dus hij is gelijk naar de hoofdstad Kiev gegaan. En die ging werken bij de schepen. En uh, even later, misschien een halfjaartje later... ging mijn jongste broer ook naar Kiev. En mijn zuster die trouwde zo jong. Was ze nog ineens 18 jaar met een man die dan op de rivier werkte. Dus die ging samen varen op de boot. En uh, ze was daar keukenmeisje. Dus zo hebben zij dan honger overleefd. Mijn vader die kon geen kant uit. Die kon bijvoorbeeld niet de grote stad naar Kio gaan. Want uh, daar was gewoon voor hem geen werk. Hij is een echte boer. Wij hadden niets meer. We hadden geen eten. Alles was op. Dat is niet voor te stellen. Alleen honger, honger, was gewoon honger. Als acatie bloeide, acacia bloesem aten we. En uh, wat in de grond uitkwam, onkruid of het eerste spritje, dan at je dan uh, die groen. En als er een bomen, een pruimenbomen, zo kleefspul naar buiten kwam, dat krabbelde we af. Dat aten we en uh, wilde knoflook groeide. Het was gelukkig dat het voorjaar was. Alles wat groeide, een brandnetel, dat aten we. En uh, ze hebben een sapen berkenboom. Daar kwam dan berkenwater uit. Dus dan dronken we die berkenwater. Als ik honger had, was ik aan huilen. En mijn moeder die ging dan zingen. moes, nee, ze gaat niet. En toen ineens, mijn vader zag dikke benen bij mijn moeder en dikke buik. Toen wist hij dat zij had honger in dem. Want die mensen die stierven zo. Toen zei hij tegen mijn moeder, ik wil niet dat je dood gaat. En dan... ik kan nog als vandaag herinneren die beslissing van mijn vader. Naar te gaan. Huilend, alles moest hij afgeven. Dus, nou, toen was het uh, gelijk een lijf van een kolgoos. Dat was in het voorjaar of vroeger, vroeger voorjaar, weet ik wel. Ik was zes jaar. En uh, mijn moeder die zegt uh, tegen mij, kijk eens, het is een lepel. Dus een lepel. En ze zegt, kijk maar naar de klok Als het cijfer staat op twaalf, dan moet je naar de berg gaan. Dan krijgen we, je vader en ik, een woordje soep. En ze werkte... Hele dag van s morgens tot s'avonds. Voor één diepe bord soep. Dat was een klein kilometer lopen van mijn huis... naar de berg waar ik al een keuken had. Nou, en als ik daar kwam met mijn lepel... voor mij was geen woord. Want die gezinnen, nee. Stalin zei, wie niet werkt, die niet eet. Dat was zijn uh, leuze. Maar dus uh, ik nam lepel van mijn moeder... Een lepel van mijn vader. Ik zat tussen vader en moeder in. Dat in zo'n hele dunne soep zwom dan een aardappeltje. En een paar uitgebakken stukjes spek met uitje. Dus die geur. En gewoon dat het eten wordt gekookt. Ik was eigenlijk een zwervertje. Ik was te jong nog voor de eerste klas. Mijn moeder heeft gesmeekt. Alsjeblieft, mag ze dan toch nog naar eerste klas? Want die op school zaten, kregen ook soep. Dus ik was helemaal alleen thuis. Er waren geen kinderen, dus ik was echt de hele dag eenzaam. Dat was verschrikkelijk, terwijl ik opgegroeid ben als jongste. In een zo warm gezin, dat, dat was voor mij een ram. De werk was voor mijn vader en mijn moeder... Gewoon zoals ze thuis deden. Als het seizoen was in de Kolgoos moest je spitten. Later onkruid uithalen, zijen, maaien. Zoals die altijd thuis deden. Maar mijn ouders die kregen nooit betaald. Ik kan niet herinneren dat mijn vader met geld thuis kwam. Werd uitbetaald in natuur. Dus wat geoogst werd, daar kregen ze wat mee. Om niet Dood te gaan, want ze waren al uitgehongerd, die in de kolkos waren. Die kregen allemaal twee kilo meelbloem. En dan heeft mijn moeder zo'n soort uh, koeken gebakken. En de rest is stierf die niet in de kolkos kwam. Die, die zwakke mensen, die stierven gewoon. Tussen 1932 en 1933 stierven tenminste 3 miljoen mensen. 10% van de bevolking. Dat mijn vader in Kolhos begon te werken. Hij kon nooit verdragen dat allemaal. Je werkt voor iemand. Je werkt niet voor jezelf. Je werkt voor grote baas. Je bent afhankelijk van die grote baas. En het enige wat hij heeft gevraagd... Mag ik met mijn paard werken? Dus uh, dat is de liefde. En uh, vandaar ook dat hij ook echt dag en nacht, zelfs zondag, ging ik het eigen paard verzorgen. En dat is zo gebleven tot de laatste snik eigenlijk van mijn vader. Hij heeft al die jaren heeft hij met de ene paard gewerkt. En mijn vader was nog jong, dat is hier 56. Want hij moest uh, ook plicht doen voor communisten. Dat was een hele strenge winter. En hij moest uh, iemand wegbrengen, 28 kilometer. Dus uh, er was geen weg, alleen sneeuw tot, uh, tot de lis En uh, met die paardenwagen moest hij iemand, een uh, dame, wegbrengen, 28 kilometer. Dus die dame die zat natuurlijk op de kar. En mijn vader, hij zegt, als ik zelf ga ook daar zitten... dan bereiken we nooit die uh, plaats waar wij moeten zijn, want die paard was ook gamel. Er was geen eten voor de mensen, maar geen eten voor die paard ook. Dus uh, hij spaarde paard. Dus hij liep door de sneeuw en iedere stap uh, wezen zakken uithalen, die been zakken. En tegen de avond waren ze daar aangekomen. En er was gedeelte van de ruimte was verwarmd. Maar die rotzakken, die hebben mijn vader... Omdat het werd natuurlijk over politiek gesproken. Dus mijn vader mocht het niet weten. Die hebben hem gezet onverwarmd de ruimte. Hij was nat, van de zweet. En hij is in de slaap gevallen. Nou, toen werd hij wakker, Versteend. Hij kwam thuis. Hij ging liggen. En doodgegaan. gegaan. 20 juli 1941 brak de Tweede Wereldoorlog uit en toen was ik 15 jaar. Wij hadden radio in het centrum en die schreven dat de oorlog was en zo dreigend geluid. Kolchzjneni en kolchzjneni, regelmatig opgepakt door diegenen, Duitse krijgsmajors. Ja, vreselijke paniek, vreselijke paniek. Gelijk jonge mensen werden meteen opgepakt om naar front te gaan. Toen dacht ik meteen aan de broers. Alle twee zouden ze dan naar front gaan. En in de eerste maanden van de oorlog is mijn jongste broer getorpedeerd op de Zwarte Zee. Was hij meteen dood. Die, en die schip die vervoer zoveel honderd militairen... van een haven naar de andere. Dus die zijn ook allemaal naar de bodem gegaan. Eén vriendje die heeft wel overleefd. En toen kwam hij nog naar ons huis. Ik zie hem nog zo komen. Zelf had hij nog een marineuniform nog aan, zoals bij broer. Hij zocht mijn moeder op en hij vertelde... Mevrouw, moedertje, uw zon, hij is, uh, hij is uh, dood. Dus uh, mijn moeder is, was vreselijk. En, uh, en ik stond erbij hoe dat werd verteld. Ja, ik weet dat is vandaag. lag in een uithoek in het noordelijkste puntje van Oekraïne. Dus Lubits is gewoon zonder gevecht bezet door Duitsers. Duitsers die kwamen en eens hoor ik het uh, s morgens vroeg uh, in de verte wat beetje roemelen. niet echt vechten of schieten of wat, maar dus mijn moeder die zegt: we gaan naar de kelder. Op het eind van die tuin. Ren maar! Dus ik liep vooraan, mijn moeder achter mij, net uit de keuken, hoek om en gelijk, zjoep, kogel langs mijn oor en zo precies in de hoek van mijn, van mijn woning. En een Russische soldaat, die liep midden op de weg naar de berg, 20 meter van mij vandaan, die is uh, doodgeschoten. Je dacht, nou, daar kwamen die Duitsers. Wie weet, misschien brengen ze dan een beter leven voor ons. Misschien uh, zouden die boeren dan niet zo in hun oude werden gedreven. Want boeren hadden geen leven. En elk vader en moeder die zelf een uh, boer was... die zei tegen kinderen, weg... Uit de kolgoos. Weg, studeren, leren. Naar de grote steden. Werk zoeken. Want in de kolgoos, de communisme, die heeft dorpen helemaal vergeten. Die hebben gewoon een slecht leven gehad. Armoede. Duitsers. Nou ja, in het begin natuurlijk waren vriendelijk. Tot de eerste aanval was op Lubits. En er waren aardig wat Duitse mannen gesneuveld. Die partisanen waren verzet en die hebben natuurlijk al zo beetje voor beetje Duitse soldaten gedood. En toen waren ze omgedraaid en gelijk als iemand dachten ze, misschien partisan, werden ze meteen zonder pardon bij de waterput opgehangen en in de winter lieten ze hele winter hangen. En na die tijd was het omgedraaid. Toen was je allemaal als de dood voor Duitsers. Amen. In 1942 begonnen ze mensen te verzamelen. Jonge mensen die konden werken, die werden allemaal naar Duitsland gehaald. Want dat was de goedkope arbeid. Die ouders die denken, oh God, wat wordt dat met onze kinderen gedaan? Waarvoor hebben ze dan de kinderen nodig? Komen ze ooit terug? En de Duitsers hebben gezegd, het is drie maanden of half jaar naar Duitsland helpen oogst. Ruimen of uh, zij niet in fabriek werken of dan ook, nee, voor de velden, bij de boeren. De boeren moesten natuurlijk naar front, dus dan moesten wij uh, hun plaats innemen. Duitsers hebben plaatselijke burgemeester aangesteld. De burgemeester wist precies de leeftijd van de bevolking. En de burgemeester die, uh, moest lijsten stellen voor drie transporten. Dat was nog benen nog een oom van mijn schoolvriendin. Eigen nichtje heeft hij ook naar Duitsland gestuurd. Ja, moet je nagaan, ja. ja. En het eerste transport, die ging dan in maart. Er waren wat oudere meisjes en jongens van boven die 17 en 18 jaar. En het tweede transport was eind april. En het waren ik en mijn klasgenoten en de laatste was in herfst 42, dus toen namen ze weer jongeren. ik moest nog 16 worden en ik kreeg een papiertje thuisgestuurd dat ik me moest melden en vluchten. je kon nergens vluchten want toe? onze familie was alleen maar in Lubitsch, dus je moest gewoon. waarom met ze 13 meisjes en met vijf jongens? Mijn vriendinnetje was 14. En ik. Ja, net in april. Dus 16 geworden. En in mei. Eerste mei. zijn we dan uh, weggehaald. transport gezet. Eerst moesten we lopen. 60 kilometer naar Tsjernigouw. De treinen. die goederentreinen, die moesten prop en prop vol gestampt worden. om naar Duitsland te gaan. Ja, mijn moeder en mijn zuster. brachten me. hele eind uit Ljubitsch. Helemaal naar het veld en uh, mijn moeder die zakte in elkaar en mijn zuster ook. Die huilde. Mijn moeder is geen schreeuwerd. Ik zag alleen maar handen naar de hemel strekken. Maar ja goed, je, je liep door met de jeugd. Je was jong. Ik huilde en gichelde. Dat was afscheid van mijn moeder. Komt Ja, Dit was het eerste deel van het verhaal van Nina Ceta. Volgende week het vervolg over haar ervaring als ostarbeiter in Duitsland. En wilt u beide delen op cd hebben? Maak dan 7,50 euro naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Nina Calpeta. De 7,50 naar Giro. 444600 van de VPRO. En heeft u iets zo snel niet kunnen noteren? Het is ook terug te vinden op www.geschiedenis24.nl/slash OVT. En wat dan nog meer te beleven is, gaan we nu horen van Marnix Koolhaas. Marnix, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Paul. Prachtig verhaal trouwens van de Oekraïense mevrouw heel bijzonder. Um, op Geschiedenis 24, ons uh, themakanaal, daar is uh, vanmiddag een soort eerbetoon aan filmmaker Job Pannenkoek in uh, 1990 veel te vroeg op uh, nee, in 2003 veel te vroeg op uh, 60-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in 1990 onder andere voor de VARA de serie Roots in Rotterdam, een prachtige, achtdelige geschiedenisserie over de geschiedenis van Rotterdam met fenomenen als onder andere Bep van Klaver, uh, Gerard Cox, Pieter Lutz, Rooie Koos en uh, de Naamse muzikant Teddy Treurniet. Die delen kunt u vanmiddag vanaf 12 uur bekijken op uh, Geschiedenis24... op het uh, themakanaal van uh, onze collega's van Geschiedenis24. Dus. Goed, Marnix Koolgaas, hartelijk dank. Uh, Over deze erop, na het lange nieuws, de perstribune van Max. Met daarin onder meer uh, de, de maker van het programma Wie is de Mol... en oud wielrenner Steven Rox. Wij zijn er volgende week weer op zondag. Tot dan en nog een hele prettige dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen. Die de radio u plicht te bieden. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je hoorde voetstappen, kettingen rammelen. Toen mijn oma was overleden, heb ik al haar stem gehoord, die riep.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 Dit is Radio 1.